Met al die mensen. Ah, ruimte zat. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn, de rest komt vanzelf. Ga muziceren, en de buren komen ook. Nou, mijn moeder kan er nu al niet van slapen. Die verheugt zich op het kleinste verzetje. Hé, hey, die man van de PTT die zei dat je de volgende week je eigen nummer hebt. Wat? Uh -huh. Plus de extra toestellen? Ja, en neemt alles mee en dat legt hij meteen oh, aan. Oh, dat is vlug zeg. Dat valt enorm mee. En hoeveel leerlingen heb je nou eigenlijk, Willem? ga wat zweer je nou over die leerling? Was het eigenlijk een hem of een haar? Een haar. Oh. Woont in Alkmaar. Nee, nee, dat komt alleen maar... Ik, ik heb me dat nooit gerealiseerd van die leerlingen. Daar gaat natuurlijk enorm veel tijd in zitten. Ik heb er zes, dat is de, de limiet. Hmm. Raakte je nou geïrriteerd, Willem? Nee, hoezo? Nou, oh, dat dacht ik even. Was gewoon belangstelling, hoor. Ik dacht alleen maar, hoe doet Willem dat eigenlijk? Zeg, ik ben naar Kramer geweest, hè, die, af, uh, die advocaat. Oh, ja, helemaal vergeten. Hoe is het afgelopen? Ik, ik heb namelijk zo'n gekke dag gehad vandaag, hè. Vanmorgen naar het ziekenhuis op kraambezoek. Was een heel gecompliceerde bevalling. En daarna ingevallen voor Daan. Om een lang verhaal en... kort te maken, je maakt geen schijn van kans. Wat? Ja, die, die vroegere vriend van jou met, met zijn stenenhandel. Die geneeskrachtige stenen, dat is toch bespottelijk? Nou, nou, die heeft toevallig aan iemand verteld, omdat hem dat interessant leek. Ah. Nee, wacht even, nee. Het is anders. Ik heb het nu van verschillende patiënten gehoord. Nou, Kramer zegt, er staat niets op papier. He? Zij nee, <kliek> staat tegenover jou ja. De rechter wil bewijzen. En wat die patiënten zeggen, dat telt helemaal niet mee. Ik heb hem alles verteld. Hij heeft heel aandachtig zitten luisteren. En hij zei, laat uw vrouw er niet aan beginnen. Het gaat een hoop geld kosten. Ja, ja, we moeten die advocaat nu toch ook betalen? Wel, maar alleen dit consult. Natuurlijk moeten we die betalen. Ja, ik heb toch een half uur van zijn tijd geroofd. Ah. Frank gaat dus gewoon door. Ja, we zijn nog niet van hem af, hè? We moeten hem pakken als hij ook maar ergens op een stuk papier jouw naam gebruikt. Ja, ja. Geef mij nog maar een beetje wijn. Ja. Hoe kom ik van hem af? Oh, je rotzak! Frank. En hij weet het, hè? Hij weet zo verdomde goed hoe hij me moet pakken. En waarom, in godsnaam, waarom toch? Wraak. Gewoon wraak, dat kan heel lang doorwerken. In, in Sicilië, generatie op generatie. Ja, het, het is jammer dat je je zo hebt laten gaan bij, bij de crematie van je vader. Ja. Ik, ik, ik was op van de zenuwen, zeg. Eerst die eerste toestanden met die afschuwelijke mieken. En daar overheen hij in zijn chique kostuum met vest. Oh, het is toch ook raar. Negeren, je moet het gewoon totaal negeren. Of hij geniet ervan als je erin springt. Zou het? In die dingen ben ik toch zo naïef, hè? Terwijl ik voor andere zaken toch een hele goede intuïtie heb. Doodzwijgen. Mm. Hij gaat steeds verder, hè? stap voor stap. Naar nou, ander onderwerp. Voel je je al een beetje thuis? Als jij me nooit meer over bezoek spreekt als je het over mij hebt... Ik even tijd voor Miriam? Uh, ja, ik ja. moet eerst even een opname regelen. Koffie? Ja, graag. Uh, is het druk in de wachtkamer? Nee, valt mee, een stuk of acht. Oh, meneer Van Amstel is er ook. Hij is erg benauwd. Oh, laat hem dan maar een beetje voorgaan. Uh, ik begin zo, ik moet eerst even de GGD bellen. Ik breng je koffie wel in de spreekkamer. Ja, zeg bevalt het. Ik bedoel uh, de boerderij en het buitenleven. Oh, het is zalig. Hoewel, ja, buitenleven, dat moet nog komen, hè? Ik denk dat ik nog vroeger moet opstaan. Tunnelvier. <laughs> of je moet uh, via de eitunnel komen. Ja, dat zal ik eens proberen. Goedemorgen met dokter Bremer. Ik wil een spoedopname voor mevrouw Tenkate. Ik noteer. Hersenbloeding, 74 jaar, eenzijdig verlamd. Ik heb niks voor u. Hoe bedoelt u dat? Neurologisch is het vol. In heel de stad geen bed op neurologie? Nee. Wat doen we nou? Ja, moeilijk hoor. mevrouw Tenkaat moet echt worden opgenomen. Ja, moment. Ja, ja, ja. Nou, verhaal. Ze zijn bang dat ze met een demente bejaarde blijven zitten straks. Ik heb misschien een gaatje voor u. Oh, fijn. Ik heb nog een bed in Haarlem. Nee, dat is te ver. Hoe oud is die mevrouw, zegt ze? Ja, wat doet dat er nou toe? Ik kan het arme mensen nog niet helemaal naar Harlem sturen. Dan krijgt ze helemaal geen bezoek. Ja, dan wordt het moeilijk. Nou, ik bel u binnen een kwartier terug. Doet u dat en, en vast bedankt voor de moeite. Heupbreuken, hersenbloedingen, boven de 65 jaar. Nou ja, dan weet u het wel, hè. huizen doen er moeilijk over. Ja, doet u uw best. Ik bel u duidelijk terug. Dank u. Goedemorgen. Waar kwast de naam? Johan. Olga Bremer, gaat u zitten. Dank u. Ik dacht, uh, laat ik nu maar gaan. Het is wat minder druk. Ja. Ik heb uh, nog even voor de deur gestaan. Uw assistente was er niet. Alsjeblieft. Ah, Let vers gezet. Ook heb je nog een boodschap voor je. Oh ja, dan. Is... Uh, u, uh, u bent hier voor de eerste keer? Ja. Ik studeer pas in Amsterdam. Oh, wat, als ik vragen mag? Uh, Niet-westerse sociologie. Oh. Ik had de keuze uit Utrecht of Amsterdam. Oh, En uh, waar komt u zelf vandaan? Uit Kampen, dokter. Oh, ja. En uh, wat zijn de problemen? Uh, ja, uh, ziet u. Ik had gedacht of uh, gehoopt... Uh, ...dat er ook uh, een mannelijke arts zou zijn. Uh, nou, wij doen het om en om. Ja, morgen kunt u terecht bij mijn collega Smolders. Vindt u dat prettiger? Uh, nee, uh, uh, het probleem is... ...ik praat er nogal wat moeilijk over. Ik dacht misschien uh, een operatie. Oh, uh, u, u heeft dus problemen op het gebied van... Uh, uh, ...de mannelijkheid. Wat? Ik versta u niet. Zullen we elkaar tutwailleren? ja graag oh sorry een momentje hoor ja gaat goed vooral uw gang Bremer opname uh, met veel hanger en Burger heb ik een plaatsje in het AMC kunnen regelen oh is nog geen uur geleden een bed vrijgekomen heel fijn en waar moeten we heen oh uh, mevrouw ten woont in de Rubenstraat 38 3 hoog we komen eraan bedankt voor de moeite ja tot de volgende keer ja sorry voor de onderbreking Johan en wil je niet liever toch met mijn collega praten? Oh, het gaat wel, hoor. Uh, mag ik je bij je voornaam noemen? Oh, ja, hoor. Olga. Ik heb uh, een vriendin. Ik bedoel, voor het eerst... Oh, ja. Uh, jullie vrije samen en binnenkort... Uh, ja. Ik schaam me. Ik, ik, ik bedoel, uh, ik ben zo klein geschapen. Je vindt zelf dat je een kleine penis hebt. Ja. Precies. Te klein. En nu had ik gedacht, ze zijn zo ver tegenwoordig. Plastische chirurgie, ik, ik noem maar wat. Nee, dat is uitgesloten. Oh, ik ben zo bang dat ik word uitgelachen. Natuurlijk niet. Wat zal ze denken? Het lijkt me toch ja, misschien beter dat je met mijn collega Daan Smolders praat. Ik had graag in militaire dienst gegaan, naar mijn studie, maar ik ben afgekeurd. Uh, waarvoor? Een zwakke rug. Maar waarom wou je militaire dienst dan? Uh, nou, uh, misschien was ik dan mijn zinnen kwijtgeraakt. Er gaat geen dag voorbij of ik denk eraan. Ja, ik begrijp het. Het is zo langzamerhand een uh, obsessie. Ik zie enorm op tegen vrijen. Ik vind het fijn en toch ook weer niet. Ik denk steeds... En je denkt uh, steeds dat ze daarom niet met je naar bed wil? Ja. Mm. Dat zijn toch vrij neurotische gedachten. Al zeg ik het zelf. En ik durf ook uh, met niemand over te praten. Mijn vrienden, medestudenten, uh, daar kun je toch met zo'n verhaal niet aankomen? Ik dacht, uh, misschien bestaat er iets. Ik zou de boel niet zo enorm op de spits drijven. Ja, je vriendin houdt toch niet van je vanwege het formaat van je penis? Uh, het, het is gewoon faalangst, denk ik. Ik kan een afspraak voor je maken met Daan. Maar ik, ik kan je ook een verwijzing geven voor een seksuoloog. De boel moet een beetje uit de knoop. Ik bedoel, het is vooral een psychische kwestie. Uh, voel je uh, dat ik er eigenlijk toch liever met een man over praat? Ja, zoiets dacht ik al. Dat vind ik knap. Je hebt wel gelijk. Je kan donderdagmiddag... Uh, ja, want ik heb hier namelijk zijn agenda. Hè? Om twee uur. Zou dat schikken? Ja, graag. Graag. En uh, bedankt. Ik ben toch al een stuk opgelucht. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. En sinds wanneer heeft u het, meneer Van Amstel? Nou ja, je weet, ik, ik heb al jaren dat, dat eigen, al jaren. Maar ik ben nou net een vis op het roog. Ik ga u even een injectie geven. En dan spuit ik de inhoud ja. van twee ampullen in. Even niks zeggen, dat kost allemaal maar energie. We ja. moet eerst even van die benauwdheid af. Ja, graag. En verder moet u twee keer per dag... Zo, hè, dat is gebeurd. Twee keer per dag, smiddags en s avonds een tabletje innemen. En u ja. krijgt ook een uh, inhaleerapparaat. Ja. Moet u twee of drie keer per dag een puf nemen. Is er de laatste tijd nog iets veranderd in uw huis, meneer Van Amstel? Ik zou het niet weten. U heeft bijvoorbeeld niet pas de boel laten opknappen. Ja, waar is dat dan voor nodig, die paar jaartjes dat ik nog meedraai? Nee, ik vind het wel mooi zo, hoor. Ja. Ja, het kan een overgevoeligheidsreactie van de luchtwegen zijn. Ja. Maak een uh, glaasje water, alsjeblieft, oh, ja, dokter. Ik, uh, ik vermoed dat deze hevige benauwdheid toch een, uh, ja. toch een allergische reactie is, hoor. Oh, ja. Ja, en dat kan bijvoorbeeld door verf worden veroorzaakt. Ja. Niet het halletje geverfd of de oh. trap, of de trap van de buren. Ja, die hm? kijken wel mooi uit. Ik geloof, verempelt dat het al minder wordt. Nou, u was er behoorlijk slecht aan toe, hè? Hoe lang had u het nou al? Nou, uh, sinds vorige week woensdag... toen mijn zuster Rigoletto heeft gebracht. Ja, die is met een... toneelvereniging heel vereniging naar Duitsland. Rigoletto moest maar zo lang bij mij, zei ze. En uh, wie is Rigoletto, meneer Van Amstel? O oh, ja, dat, dat is een papegaai. Oh. Bij mij zegt hij toch in behoofdbaan. Moet je hem horen bij mijn zuster. De hele dag babbelt hij maar door. Ach <laughs> ja, het is een kindvorder, hè. Weet u wat u moet doen? U moet Rigoletto zo rap mogelijk de deur uitdoen, meneer Van Amstel. Ja. Hoezo dat nou? Nou, u bent vast allergisch voor vogels. Zo simpel ligt dat. En, en kan je daar zo benauwd van worden dan? Als je er gevoelig voor bent, wel. Ja. En, en omdat u zegt dat het exact op die dag is begonnen. Ja. ...moet ik met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen... ...dat Rigoletto de boosdoener is. Zo, ja. Maar uh, waar stal ik dat beest? Wanneer komt uw zuster terug? Zondag pas. En hebben uh, hebt u de sleutels van de huis? Ja, bedacht u, natuurlijk. Nou, dan brengt u Rigoletto mooi naar het huis van uw zuster. Ja, maar daar is het te stil voor Rigoletto. <laughs> ik denk dat als u doet wat ik u voorstel... ...dat u heel snel minder benauwd wordt. Hmm. Ja, nou, zal ik het dan maar doen he? Dan kom ik wel al een paar keer per dag hem even opzoeken he? Water en voer geven Ja, ja. En, uh, en komt u dan de volgende week nog even terug? Want ik wil graag weten hoe het verder is gegaan met u Oh, okay, hier is uw recept Ach, Ja, dank u Ja, u bent er goed Ja, ik knap zien er oog op Komt natuurlijk door die prik <laughs> Dank u wel hoor <coughs> Dag dokter Ik ben verhuisd. Ander groot huis. Te ver voor mij, ja? Ja, dat is te ver voor jou. Hoe kom je aan die blauwe plekken, Miriam? Blauwe plekken? Ja, op je arm. Hm? Ik weet niet. Misschien bij werk, misschien per ongeluk. Denk eens na, heb je je misschien gestoten? Weet niet. Geen pijn, alleen maar blauw. Is niks, niks, niks. Ja, ja, ja, dat weet ik wel, geen pijn, maar. Uh... Herinner je, je niet hoe het is gekomen? Hmm. Man soms boos. Vrouw zeurt niet terug naar Turkije. Nee. Ik veel van huis. Werken, sparen voor familie. Daarom jouw huis toen, vrouw dokter. Mm -hmm. Maar dat heb ik je net uitgelegd. Dat kan niet meer. Ik woon nu bij een vriend. Oh. Een vriend? Niet trouwen? Ja... Een vriend heeft groot huis... Ik woon daar sinds kort. Heel mooi. Jammer. Maar hier heb je toch wel werk? Oh, Els heeft je vorige week een recept gegeven voor nieuwe pillen. Neem je die al in? Nee, hij komt. Ik moet maar eens met je man praten, hè? Hij wil niet. Hij zegt, vrouw, dokter, niks mee te maken. Niks. Ben je laat thuis? Nee hoor, elf uur denk ik. Oh, hebben we nog een uurtje samen? En de hele nacht. Ja, dat is waar. Wat zien we elkaar weinig, hè Willem? Ja, je kunt toch naar het Concertgebouw komen, lieverd. Ik kan altijd een plaats voor je, voor je regelen. Ja, moest ik eigenlijk eens doen, hè. Ik heb er best zin in. Maar ik ben bek af, nou. Ik moet nog even langs mijn moeder. En dan ga ik fijn naar jouw huis. Ons huis. Oh, we moeten ook nog even naar de notaris toe. Later. Hij heeft toch geen haast... Ik wacht op jij mm -hmm. en, uh, en mooi spelen vanavond. Oké, okay, ik doe mijn best. Ik ben met alles mateloos. Ik rook niet meer omdat ik anders mateloos rook. Dat geldt voor alles. Ook voor mijn omgaan met mensen. Lange tijd ben ik mateloos van vertrouwen geweest. Nu probeer ik er tegenin te gaan. Zoals de streken die Frank me levert. Over het verdriet. Ik ben er en ik ben er niet. Ik had mijn vader nog zoveel willen zeggen. Ik zit met die rottige mieke. Ze heeft een paar keer gebeld. Toen heeft Els de Godzijdank afgepoeierd. Willem en Daan zijn fantastisch. Els is ook zo iemand. Je merkt er nauwelijks op... Voortdurend attent en inspelend op Daan en mij. Prima mens. Ook alweer gescheiden. Twee kinderen. Van haar sores merk je weinig. Af en toe komt het eruit. Vanmorgen een patiënt met een kleine penis, denkt hij. Lieve zachte jongen met maar één probleem. Ik merkte op een gegeven moment dat hij geblokkeerd was en ik wilde de boel niet forceren. Ik denk dat het heel moeilijk goed komt. Ik ga me nu uitkleden. Onder de douche en op Willem wachten. Het is half elf. Ik heb nog een half uur. Ik ben niet aan bezoek moeder toegekomen. Ah, morgen dan maar. Eerst naar ziekenhuis Oost. Ik hoop niet te lang tegen het lijf te lopen. Hij heeft nog een praktijk voor me. In Ede. Zou het toch niet ook door mij komen? Ja, je, je weet, ik ben soms zo gesloten. Ik, ik kan me zo moeilijk uiten. Ga je nou geen kopzorgen maken, mam? Natuurlijk heeft hij het niet door jou zijn hart gekregen. Dat moet toch ergens door zijn gekomen, niet dan? Ja, complex van factoren zeggen ze dan altijd, maar. De medische wetenschap is er nog niet achter. Maar ik ken hem zo goed. Ik ken hem zo goed. Hij was anders de laatste tijd. Ja, natuurlijk. Hij was bang. Hij had angsten dat hij nog een keer zo'n aanval zou krijgen. Maar daarover had hij toch met me kunnen praten. Ach, hij wou je niet lastigvallen. Zo was papa. En Toch. Toch. Ja, ik weet niet of ik het zeg mag. Maar, maar, toch had ik het gevoel dat die vrouw tussen ons in stond. Jullie hebben er nooit over gesproken? Nee. Nooit. Expres niet. O, oh, oh mam, wat ik je wilde vragen. Zou jij af en toe naar mijn huis willen? Nou, oh, graag. Ja, ik bedoel, je hoeft niet echt schoon oh, te maken, hoor. Ik wel. Waarom hou je het eigenlijk aan? Of mag ik dat niet vragen? Maar wat moet ik dan? Willem kan me de deur wel uitgooien. Ach, dat doet hij niet. Die man is stapelgek op je, dat kan ik zien. De manier waarop hij naar je kijkt. Ja, of, of ik kan zelf wel weg willen. Ja, oh Ja, hm? ja. Daarom hou je het aan. En nou, over het geld... Oh, daar wil ik niks over horen. Ik geef je 200 gulden per maand. Nee, op... geen sprake van, dat gaat niet door. Ja, maar je maakt toch je uren, man. Ach, wel nee, kind, daar draaf ik zo doorheen dat kabouterhuisje van je. En toch krijg je dat geld. Je, je gaat er als weduwe op achteruit. En papa verdiende ook nog wat door die klokken. Dat valt nu ook allemaal weg. Mam. Ik verdien zo afschuwelijk veel, mam. Ik, ik schaam me er gewoon ja, voor. en toch wil ik geen geld van mijn kind. Nou, ander onderwerp dan. Als Frank opbelt, geef hem nooit of ten nimmer mijn telefoonnummer. Ook al staat hij met pech langs de weg, ook al is hij gewond, ook al is hij bestolen... Ja, maar als hij nou eens wil praten, heeft hij soms al gebeld. Eén keer. Ja, om zijn excuses te maken. Hij he, was heel kleintjes. Mam, Frank is nooit kleintjes. Dat speelt hij. Dat is allemaal komedie. Beloof je me dat je telefoon hem niet geeft? Hij maakt me stapelgek. Goed. Ik boeier hem wel af. Wat secreet. Zal ik maandag dan maar gelijk beginnen in je huis? Oh prima. Um, hier is de ik, ik Ik bel je gauw weer, hè? Of ik kom langs. Minstens één keer per week sta ik op de stoep. Te langzaam. Langzaam. Die cello piept. Mijn cello is te droog. Ach, doe er iets aan. Ja, luister even, ik doe, het, ik doe het wel even voor. Ik ben vandaag niet in vorm. Mijn cello wel helemaal niet. Ben je ontevreden, Willem? Altijd, ik ben nooit tevreden. Hoort erbij. Laten we maar even pauzeren. Ja. Vind je het vervelend als ik rook? Ja, nu niet. Straks, straks misschien. Of, of ga anders maar even naar buiten. Je wilde wat zeggen. Zei je door de telefoon. Oh, eh, uh, ja. Het, het lijkt me het. Te... Nou, kijk, het zit zo. Olga woont nu bij me. Hm. Je kunt dan naar mijn huis komen. Dat kan. Nou dan. Ja, maar dat wil ik niet. Je hebt er geen zin meer in. Ja, luister nou eens. Ik heb geen zin in... Het in... bekende verhaal. Toestanden. Hm? Wordt meneer te ingewikkeld. Nou, ik heb er geen problemen mee. Ja, die indruk had ik al. Maar ik heb er problemen mee. Ik hou van Olga. Ik heb geen zin om... Om dat om om... te bedonderen. Waarom nou toch zo grof? Je wilt dus niet bij mij thuis? Nee. Ben je bang voor me? Waarom kijk je me dan niet aan al die tijd? Waarom sta je dan als een idioot tegen het raam te praten? Omdat ik het er moeilijk mee heb. En het lesgeven? Dat kan eventueel gewoon doorgaan. En onze telefoontjes? Beter van niet. Beter van Nee, niet. ik wil niet meer dat je me belt. Ach, ik heb toch alles geaccepteerd? <laughs> trut die ik ben. Dus dit kan er ook nog wel bij. Koop een lange leren rok Inge, dat staat sexy. En ja hoor, idioot die ik ben. Ik ja oké, okay, ander onderwerp. Dat bepaal jij niet. Je, je, je kunt ook nu weggaan als je liever niet meer speelt vanmiddag. Misschien is het beter dat we elkaar helemaal niet meer zien. Zoals je wilt. Waarom mag ik je dan niet meer bellen? Zegt hij niks. Heb je er met ogen over gesproken? Nee, maar ik, ik vind nu ze bij me woont, ik, ik, bedoel, ik, ik wil het zuiver houden. Weet ze ervan? Waarvan? Dus niet? Nee, ze weet er niet van. Ik ga. Ik zet je cello even in de auto. Nou, dat doe ik zo. Ja, doe dat toch niet zo lullig, Inge. Je hoeft er toch niet zo ondersteboven van te zijn? We hebben allebei van meter af aan geweten dat het spielerij was. Niet meer. Dag Willem. Je Wacht nou even. Volgende week de lestijd. Denk... Aju. Krijgt de cello de auto niet in? Helemaal verkeerd aangepakt. Rustig opbouwen. Niet kwetsen. Vergek, ze krijgt hem toch de auto in. Nou, die medicijnen van jou zijn fantastisch hoor. Helemaal geen last meer. Helemaal niet meer benauwd geweest? Ja, gewoon benauwd. Maar dat heb ik al jaren. Ook een sherry? Het is goedkoper troep hoor. Maar je kan ook een glas goede wijn krijgen. En uh, Nee, uh, nee meneer Van Amstel, ik, uh, ik wacht nog even. Hmm. En, uh, gebruikt u de puf nog regelmatig? Nee, helemaal niet meer. Dat is mooi. Hoe minder, hoe beter. En uh, is uw zuster alweer terug? Ja, wat dacht je dat ze meebracht? Nee, geen idee. <laughs> Kijk, daar staat het. Een poppetje van niks. Ja, wat moet een grote vent nou met zo'n poppetje, hè? Ach ja, ik mag niet liegen. Uh, dit vest, dat is waar ook. In oh. de verkeerde kleur wel, dat is waar, maar, Heb ik ook gekregen. Omdat ik zo goed op Rigoletto heb gepast. Maar er zit toch zo'n mal merkje hier, precies in het oog van. Ja, maar dat hoort, meneer Van Amstel. Wat hoort? Dat merk je. Ik zou niet weten waarom. Jij loopt er toch ook niet meer rond? Nee, maar, maar ik hoorde daarom dus niet bij. ja. Bij de trendsetters. De snelle meiden en de snelle heren. Dat is mode. Ach, nou mode hebben wij scheid, dokter. vergeef me de uitdrukking. Ja, het is heel erg, hè. De terreur van de merkjes. Het is heel moeilijk om een paar schoenen te kopen zonder de naam van de fabrikant erop. Het vest gaat dus niet aan. Oh. Is het niks voor je man, dok? Oh, nee, je bent niet getrouwd, hè. Je hokt, zei je. Uh, nou, eh... Uh oké. oké. We, we wonen samen op een boerderij. Nou, neem dat vest dan toch mee. Ik ga er niet in lopen. En dat poppetje kan, uh, kan je ook wel van me krijgen. Ik hecht niet zo aan Tiel Maar dat kan u toch niet maken tegenover uw zuster, meneer van Amstel. Zeg, Dok. Mag ik eens een... Uh, ja. Mag ik eens wat persoonlijks vragen? Iets zuiver persoonlijks? Ja, vraag het maar. Weet je wat ik nou niet vat? Ik had dit je steeds al willen vragen. ...waarom ben je nou in godsnaam dokter geworden? Ik bedoel, wie had het nou in zijn hoofd zo'n hondenbaan te kiezen? Zoals je laat zelf vertellen? Een week van 70 uren gemaakt, neem me niet kwalijk. Dat houdt toch geen mens vol? Ja, nou, het is eigenlijk een heel lang verhaal... ...maar eh, ik zal het een beetje comprimeren. Ik, eh, ik heb er altijd over gefantaseerd... ...dat ik niet naar een kantoor of een fabriek hoefde. Nou, veel van mijn vriendinnetjes van de lagere school... ...kwamen bij de Patria terecht. U weet wel, die koekfabriek. Ja. En ik wilde arts worden, mensen helpen. Ja. Maar ik heb het wel heel erg geïdealiseerd, hoor. Ja, ik kon heel goed leren al, zeg ik het zelf. Ja, en... dat hoef je mij niet te vertellen, anders zat je hier niet. <laughs> ik kom uit een vrij eenvoudig milieu. Bij ons in de familie ben ik de enige die op de universiteit heeft gezeten. Ik heb een uh, studiebeurs gekregen... ...en heel fanatiek als een bezetene gestudeerd... Nou, voordat ik studeerde, leefde ik heel intens. Ik had vriendjes, altijd veel vriendjes, sport. Ik hield van zwemmen, ik heb op judo gezeten, ja. van alles, hè. En toen, ja, toen heb ik eigenlijk jarenlang alleen maar gestudeerd. Beetje stilgestaan, zou je kunnen zeggen. Ja, alles goed en wel, maar mijn vraag was, waarom juist arts? Kijk, als je nou bijvoorbeeld, uh, ja, noem maar eens wat op, uh, bioloog wordt, hè, dat is leuk... Fluiten tussen de boterbloempies. Ja, de, ja. ja, ik zei het al. Ja, dat, dat, dat klinkt misschien overdreven, maar... Ik wou iets doen voor andere mensen. Hm. Ja, ik was heel idealistisch. In Afrika en zo. Nou, ik vond... En dat vind ik eigenlijk trouwens nog. er wordt zo met mensen gesold. De meeste patiënten zijn zo onmondig. Ik heb het pas nog meegemaakt in het RIM. Ik moest er even zijn. Nou... Die receptionisten die de mensen toespreekt... alsof ze geestelijk onvolwaardig zijn. Hè? U, u gaat nu de lift in. Liftknop indrukken, knop 2. Uit de lift, linksaf, gang door. Dan een deur, niet kloppen, deur is open. Daar melden, kaart geven. Deze kaart. Ja, nou. toen ik je de eerste keer zag... Hè, toen zei je, wat vindt u er zelf van? Ik dacht, die onthoud ik, dat is een goeie... Dat heb ik nog nooit van een witte jas gehoord. Maar ik heb helemaal geen witte jas. Nou ja, bij wijze van spreken. Ja. Nou, ik, ik, ik vraag dat namelijk altijd omdat ik erachter wil komen... wat de mensen zelf van hun klacht vinden. Ik heb gemerkt dat ze het wel een beetje vreemd vinden als ik het vraag. Ja, maar ik bedoel... Als je nou die hele meute in de wachtkamer ziet, hè? Al die mensen die hun hoop op jou hebben gevestigd. Ja, er zijn tegenwoordig toch uitstekende medicijnen voor veel kwalen. Hè? En, en, en bijvoorbeeld een juiste diagnose. Snel optreden. Dat zijn allemaal facetten van het vak die me enorm aantrekken. Hm. Maar ik raak wel eens gedeprimeerd hoor, van al die mensen in de wachtkamer. Ja, ja dat, dat, dat is waar. Je bent tenslotte ook maar een mens. Hm? Ja. Ja, dat heb ik gemerkt bij het overlijden van mijn vader. Oh, ik, ik was helemaal nergens. En daarom, daarom is het zo goed dat Daan en ik de praktijk samen doen. Dat hij je heeft willen hebben... Want voor jou... Ja, ja, ik weet het. Hij heeft het me verteld. Daan heeft het al eens eerder geprobeerd, hè. En toch blijft het een hondenbaan. Ach, je moet een goede mens om je heen hebben. hele goede organisator. Zoals Els. De assistente. Die, die doet veel meer dan assisteren. Maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is een hondenbaan. Maar het is een leuke hondenbaan. Hm? Hè? dat wel. Ik ben zo voldaan als me iets lukt. En ook als ik door die ambtelijke molen heen kom. Er zijn wel trucjes voor, hoor. Maar ja, ik ken ze nog niet allemaal. Met Willem? Ja, ja met mij. Met Inge. Ik, ik heb me vanmiddag een beetje... Aangesteld, geloof ik, hè? Mm. Ik ook, denk ik. Mm. Ja, met die cello, die jij niet dragen mocht. Waarom bel je? Ik, euh... Nou, ik wou even zeggen... dat ik het wel begrijp. Ik, ik bedoel, voor jou en Olga. Maar dat, dat hoeft toch niet te betekenen... dat wij elkaar niet meer zien? Inge, begin nog niet weer van voor en af aan. Je kunt er toch met Olga over praten? Ik blijf je toch gewoon leggeven. Als je dat wilt, tenminste. Dat is de troostpunt. Mag je niet meer bellen? Dat is beter, heb ik uitgelegd. We hadden nog geen tijd afgesproken voor de volgende week. Wat valt er nou over af te spreken? Alles blijft gewoon bij het oude. Dat blijft het niet. Nee, ik heb het over de lessen. Misschien moet ik wel helemaal geen les meer bij je komen nemen. Ja, misschien dat ik nou naar mevrouw de Wind ga. Zoals je wilt. Ik vind het prima. Je houdt me niet tegen. Mevrouw de Wind geeft veel beter les dan ik. Goed, dat was het wel zo'n beetje. Nou, ik kijk wel. Prima. Dag. Dag, Willem. Dag, Willem. Hoi, liever. Je zucht, hè? Hm? Ja. Ja, ik had een vervelend uh, gesprek. Ik ga even onder de douche. Goed. Ik ben zo weer bij je. Mag je, je me masseren? Wil je dat? Hm? Ja, ja, tuurlijk. En kan uh, en je ook even vertellen over dat vervelende gesprek? Zal ik koken straks? Nee, dat hoeft niet. Ik heb iets heel lekkers kant en klaar gekocht. Ik, uh, ik zet het vast in de oven. Nou, nee. niet dat het uitmaakt hoor, maar uh, hebben jullie... Hebben jullie geneukt samen? Nee. Maar wat deden jullie dan wel? Afgezien van we samen cello spelen. Gevreden. Oh. We hebben wel eens ergens afgesproken. Dus oh. Een stukje gewandeld. Dat soort dingen. En nu, Willem? Ik heb er geen zin in toestanden hoor. Ik heb vanmiddag gezegd dat we dat niet meer moesten doen. Ik heb er geen zin meer in. Hoe oud is ze eigenlijk? Twintig, 21 denk ik, niet ouder. En blijf je er nou les geven? Had je haar laatst aan de telefoon toen je zei dat er bezoek was? Mm -hmm. Waarom ben ik niet gewoon in mijn eigen huis gebleven? Moet je niet nog wat eten? Nee. Nee, ik ga even buiten zitten. Een beetje misselijk. Glaasje dan nog? Nee. Ik ga buiten zitten. Ze krijgt ook geen les meer van... is het dan al? Ik had helemaal niet bij je moeten komen wonen. Het heeft geen ene moer te betekenen. En jij hebt te veel gedronken. Ik, ik heb je alles verteld. Ik wil jou. Ik wil daarnaast geen toestanden. Maar je had het me toch eerlijk kunnen vertellen? Ik, ik dacht dat het niks voorstelt. Dat, dat, dat, dat, dat het met de wind weer weg zou waaien. Vertrouw je me niet? Nee. Dat mag toch wel? Waarom huil je nou? Omdat het pijn doet natuurlijk! Daarom... Waarom heeft hij toch wel? En stel toch niet altijd van die stomme lulvragen, waarom huil je dan? Oké, oké, oké. Nee, heb je er. Ach, nee, dat kan helemaal niet, ze belt niet meer. Ik ben er niet hoor, ik ben er alleen maar voor Ja. Ja. En Willem? Oh hallo. Ja. Het is dus, Daan. Het is dus dringend. Ah, ik heb zin om heel hard te schreeuwen. Ja, dat kan niet. Doe maar schreeuw maar. Ik heb je stom te geven. Hey, kus. Nee. Nou ja, doe jij lullig. Ja, natuurlijk doe ik lullig. Ik, ik, ik word wap voor zo'n affaire geplaatst. En... Je had er toch wel eerder over kunnen beginnen. Dat hè? durfde ik niet. Hé, hey, Daan wacht. Sorry, voetwachten. wachten. Hoe gaat het? Nou, dat komt beter. Ik hoor dat je stem. Hoezo? Gehuild. Knap is dat. Nee. ik vertel het je misschien later nog wel eens. Uh, wat is er? Herinner jij je meneer de Leeuw? Wacht even. Oudere man, beetje streng militair uiterlijk? Uh, precies. Hm. Je hebt hem doorverwezen naar het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Longkanker. We hebben het toch over die gepensioneerde zeekapitein? Ja, die, ja. Hij heeft net gesproken op het antwoordapparaat. Hij wil jou dringend spreken. Hij stopt met de behandeling. En nu? Ja, ik vind dat je heen moet. Vanavond? Nou, je zou in ieder geval met hem kunnen bellen. Oh ja, heb je, heb je zijn nummer bij de hand? Ja, ik heb zijn kaart hier voor me. 67, 79, 41. Hou me op de hoogte. Ja, dat doe ik. Hm. Ja, ik kan natuurlijk ook bellen, maar hij vroeg heel nadrukkelijk naar jou. Hm. Ik bel hem wel. Als het me niet. Ja, te... ik denk dat het dat juist wel is. <laughs> nou. Meneer Van Amstel, je kent hem wel. Die vroeg vandaag waarom ik eigenlijk arts was geworden. Zo'n hondenbaan, zei hij. En ik zeg nog, jewel maar een leuke hondenbaan. Ik zou dat leuk hebben. Even aflaten, Vini. Dag dokter. Dag dokter. Meneer Leeuw, u spreekt met dokter Bremer. De, u had een boodschap ingesproken op het antwoordapparaat. Daarom bel ik u even. Dat is vlug. Ja. Kijk, ik... Uh, ik wil u spreken. U heeft mij zo'n week of acht geleden... Ja, ik herinner het me. Ik wil de behandeling stoppen. U wil de behandeling stoppen? Maar het luister is, dus, dokter... Ik heb niet zo'n zin om dat allemaal door de telefoon te bespreken. Laten we een afspraak maken. Dat kan. Ik heb liever dat u naar me toe komt. Ja. Ja, dat klinkt een beetje vrijpostig, daar ben ik me van bewust. Maar in die spreekkamer van u, daar voel ik me niet zo thuis. Ik bedoel, voor dit onderwerp. Een zwerende vinger is wat anders. Ik, ik kom naar u toe, het is geen punt. Schikt het u morgenmiddag? Vier uur? eens Even kijken. Um... Nou, misschien wordt het iets later, maar niet veel. Ik doe mijn best. Ik vind het uh, heel aardig dat u uh, me zo snel opbelt. Bent u op de praktijk dan nu? En nee, maar uh, mijn collega belde de boodschap door. Die woont boven de praktijk. Fijn. Tot morgen, dokter. Dag, meneer De Leeuw. Zegt, wat heb jij toch een oud nekkie gekregen? Dat heb ik niet gezegd. Ik zei, zouden ze tegenwoordig ook wat aan oude nekkies kunnen doen? Dat zei ik dus in het algemeen. Maar uh, kunt u daar uh, <coughs> niet veel beter uh, samen uit zien te komen? Uh, we hadden het toch over uw zoontje? Hendrik, kijk, dit is een foto. Geinige, lekkere bek. Maar hij is nu zo ongezeggelijk. Als je mij nou even laat uitpraten, zo gaat het niet. Misschien hadden we het toch niet moeten doen. Eh, wat niet moeten doen? Vanwege die lekkere bek. Leuke kop met haar. Mijn tanden. Hij heeft mijn mond, ziet u wel? Berg die foto nou eens op. De dokter heeft dat nou wel gezien. En toen, praat er nou niet steeds tussendoor. Als ik met de dokter bezig ben, die vrouw heeft ook geen uren. Ik zeg al niks meer. Nou, om een lang verhaal even af te brokkelen. Wij dachten dat hij wel bij de film kon. Zoiets als Siske de Rat... Maar dan anders natuurlijk, omdat hij ook goed dingen kan onthouden. Hij heeft hij ook van mij? Was ik vroeger ook goed in. Taal van zeven, hup, ik. zo ik af. Snoef toch niet zo. Op de dokter maak je huis geen indruk. Die is al gelukkig getrouwd, hè dokter? Al dat hanengedoe van jullie. Het komt hierop neer. Hij heeft toen in het reclamefilmpje van de Hagenslag gezeten. Dat kent u wel, hè? Nou, nee. Is vaak herhaald, hoor. We hebben het op video. Als u in de buurt bent, komt u eens langs. Dan kan mijn moeder het even laten zien. Gaat geen minuut vervelen. En uh, toen? Nou, het is toch een rood rotjoch geworden. En nu moeten we een verwijzing. Een verwijzing? Waarvoor? Nou, kijk. Hij plast nog in zijn bed. Oh, dat gebeurt meer. Ja, weet ik wel, maar hij wordt aanstonds veertien. Hij loopt naar meisjes te kijken. Dus dachten wij, in verband met zijn carrière, voor zijn eigen best wil, daar moet een psychiater overheen... Dat hebben we laatst op de televisie gezien. En die kinderen schijnen daar reuze van op te knappen. Dus als u even een briefje schrijft, dan breng ik hem naar zo'n bing toe. Um, ik wil om te beginnen graag even met uh, Hendrik praten. Om te beginnen. Gelooft je me niet, dokter? Ja, natuurlijk wel. Maar een gesprekje is toch wel het minste wat ik doen kan voordat we gaan verwijzen. En misschien ligt de oorzaak... Volgens mij is het allemaal haar schuld. Allemaal. Die heeft een opvoeding geen kaas gegeten. Altijd aan hem frummelen. En dat wil dat kind niet meer. En mevrouw, meneer Adelaar, laten we afspreken dat u uw zoon eens even hierheen stuurt. Dan kom ik mee. En u zegt dat hij al bijna veertien is. Dan moet hij toch alleen kunnen? Natuurlijk. Nog vier jaar en dan wordt hij gekeurd voor de militaire dienst. Zijkt hij misschien nog eens in zijn bed als het aan mevrouw ligt. Dok, volgende week leef ik hem hier persoonlijk af. En misschien is een psychiater helemaal niet nodig. Kan het onder ons worden geregeld? Want hoe duur zijn die boys, die speciaters? Goed, dat is dan afgesproken. Laat hem maar gauw eens even langskomen. Hoe is die meur vandaag? Redelijk. Zullen we vanavond naar zee rijden? Ja, dat lijkt me wel. Ik heb uh, straks ook een uh, vervelend gesprek. Nog kwaad? Nee hoor. Nee, niet geweest ook. Ja... Eventjes misschien. Maar vooral uh, verdrietig. Dus niet uit te leggen. Olga, ik zie haar dus niet meer. Goed, Willem. Oh, tot vanavond. Wanneer moet jij naar Brussel? Eén volgende week. Twee dagen maar. Nou, tot vanmiddag. Ik uh, pik je wel op bij de praktijk. Goed. Heel simpel. De kaarten zijn geschud. U heeft geen kinderen. Kind nog kraai. Zo heet dat toch. Drie jaar geleden is mijn vrouw overleden. Bent u ontevreden over de behandeling? In het geheel niet. Maar de dood wordt uitgesteld. Ik, euh, ik heb gebeld met uw specialist... De toestand is hopeloos. Zo heeft mijn collega dat niet gezegd. Nee, dat spreekt vanzelf. Zo communiceren jullie niet met elkaar. En uh, vrienden, kennen ze? Geen getuigen meer. Van vroeger is niemand over. Ik heb Pardori, iedereen overleefd. Niemand meer om herinneringen weer op te halen. Niemand om mee te janken. Wat zal ik die verpleestertjes vertellen over mijn schepen? Daar verveel ik die kinderen mee. Hoe lang heeft u gevaren? Ik vaar nog steeds. Ben er nooit mee gestopt. In mijn fantasie vaar ik door. Maar u bedoelt echt op een zeevarend schip? Ongeveer veertig jaar van mijn leven. Langzaam. Langzaam van de wal wegraken. Dat is het grootste geluksgevoel. Ja. Weet u een mooie moment bij het reizen? Het langzaam losraken van de kade? Ja. Misschien heeft een piloot het. Als hij met zijn toestel de lucht in gaat. Misschien. Maar in het vliegtuig is nog bijna geen mensenwerk meer. Nee, ik stop ermee. En u moet me helpen. Mijn pogingen christen te zijn wordt beheerst door de opvatting dat de mens geschapen is naar godspeel en gelijkenis. In de vrijheid van handelen voel ik dat de mens met reden begiftigd. ...zelf moet kunnen beschikken over zijn doen en laten. Dat houdt dan tevens in dat iemand... ...ook in uiterste consequentie... ...over zijn eigen leven moet kunnen beslissen. Dat vind ik ook. Ik wil geen lijden. Geen lang ziekbed. Die arts daar zei dat hij het... Eh, ...minstens een half jaar kon rekken. Dat zei hij, ja. Ik ga de laatste tijd in mezelf praten. Ik betrap me erop. Het is een heel moeilijk verzoek dat u aan me doet. Het moet bekwaam en snel gebeuren. En als u zich bedenkt? Geen sprake van. U weet dat ik strafbaar ben. Het is nog steeds wettelijk verboden. ...hangt ervan af wat u invult op het formulier. U bepaalt de doodsoorzaak. Het is een natuurlijke dood. Ik heb het er erg moeilijk mee, meneer De Leeuw. Mijn levensvrucht heeft de nullijn bereikt. Laten we afspreken... Doet dat... u het? Of doet u het niet? Dat Ik... is de vraag... Ik wil graag eerst overleggen met mijn collega. Ja, u bent de eerste. Althans, de eerste serieuze kandidaat voor euthanasie. Het klinkt raar, maar... u zou me er een groot plezier mee doen. Ik begrijp het. Maar toch... Je zucht. Ja... Ik heb via mijn notaris en advocaat de hele boel geregeld.